Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Indonesië overleefde in 1947 een slachting die werd aangericht door Nederlandse militairen. Bijna de hele mannelijke bevolking van het Indonesische dorp werd doodgeschoten. Naar schatting vielen er tussen de 150 en 400 doden. De nabestaanden begonnen vorig jaar een rechtszaak tegen de Nederlandse staat, om meer om schadevergoeding te eisen. Nederland heeft erkend dat de oorlogsmisdaden zijn gepleegd, maar zegt dat de zaak is verjaard. Bin Sakam kwam vorig jaar naar Nederland om de zaak bij kamerleden te bepleiten. Hij overleefde het bloedbad in Rabagede destijds door zich dood te houden. In de plaats Banias aan de kust van Syrië zijn drie vrouwen doodgeschoten die meeliepen in een protestactie. Aan de betoging deden alleen vrouwen mee. Vanochtend trokken Syrische tanks de stad binnen om betogingen de kop in te drukken. Volgens ooggetuigen hebben demonstranten een menselijke keten gevormd om de tanks tegen te houden.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 24.00 en 4 minuten over de klok van 3 uur. Dat betekent dat het weer tijd is voor de hitlijst van Europa. De Euro Breakdown, iedere vrijdag komt hij voorbij hier op CFM Zandvoort. Tussen 3 en 5 komen de 40 beste platen van Europa voorbij. Even snel de 21ste jaar alweer waar we in zitten. Aflevering 18, vandaag alweer 6 mei van 2011. De lijst bestaat uit 19 stijgers, 2 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Denk dat natuurlijk ook drie plaatsen ruimte moeten maken. En Ricky Glacius doet dat samen met Luda, Chris en Tonight I'm a Fucking new. Na 16 weken verdwijnt hij uit de lijst. Number 5, Never Gonna Leave This Bed, na 14. Dr. Dre, Eminem en Skylar Grey, I Need A Doctor. Negen weken lang hielden zij het maar vol in de lijst van Europa. Snelsteiger eigenlijk is deze week een ander van Adele. Someone Like You gaat in één keer zeven plaatsen omhoog. En snelste daler dat is Robbie Williams hard en high. Die zak namelijk 11 plaatsen. En langs genoteerd, dat is Milka Sugar. Samen met van Kondielsen en Hey Na Na Na. Met die plaats stonden ze vorige week nog op nummer 33. Zakken ze deze week wel 6 plaatsen naar beneden naar 39. Maar daar tegenover staan ze wel alweer 17 weken lang genoteerd in de lijst. En daarmee het langs van allemaal. Nummer 40, die slaan we over. Diddy Dirty Money Coming Home zak van 37 naar die 40ste plek in de 15e week. We beginnen met nummer 39. De plaat voor in de koffie, milk en sugar. Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. En dan zou die moeten beginnen met spelen, maar daar heeft hij wel gezien. Ja, waar ik dan nog niet mee begin, in die plaat komt zo meteen. Sugar die heeft er geen zin in uh, vandaag. We doen hem meteen met de nieuwe paard van uh, Cherise en Bruno Mars before it explodes. 10 jaar oud, deze dame pas Charisse. Het is een groot compliment om zomaar weg te geven. Maar deze dame is toch wel bezig om een grote ster te gaan worden in Europa. En omdat het meteen een goede man erbij te betrekken heeft ze daarvoor gekozen voor Bruno Amars. Jonge dame kennen we natuurlijk allemaal van de video's op YouTube terechtkomen. Dankzij de steun van Oprah is deze dame ook erg groot geworden. Vorig jaar scoorde ze al een kleine hit met Pyramid. En dit jaar probeert ze dit succes nog eens te overgaan treffen. Je zou denken dat dit met Bruno Mars aan je zijde wel een makkie moet gaan worden. De ongekende populare, populaire zanger. Die helpt de die jonge zangeres mee op haar nieuwe single Before It Explode. Bruno is niet alleen verantwoordelijk voor de teksten. Ook zingt hij gezellig mee. Een sterk radiovriendelijke pop -ballot. Natuurlijk hadden we dit al zo vaak gehoord. Maar tussen alle dancegekten van de laatste tijd. Is dit toch wel erg lekker om weer eens op de radio te horen. Leuk feitje bij de plaat van Cherise en Bruno Mars. Alexander Burké nam het nummer ook op, maar zij bracht het op het laatste moment toch maar niet uit om, uh, ja ze vond het toch allemaal net niet goed genoeg. De afgelopen week is in de studio de computer stuk gegaan. En we hebben daar een hoop herstelacties voor gedaan Een hele avonden hebben we hier gezeten met z'n allen. En om de een of andere reden doet gewoon uh, alle platen die er al op stonden doen het niet meer. Alleen alle nieuwe doen het. Maar ja, om namelijk twee uur te vullen met drie nieuwe platen, dat wordt ook niet echt uh, heel bijzonder. We gaan eens kijken hoe we dat zo meteen gaan oplossen. Eén ding gaan we wel doen, dat is verder met de volgende binnenkomen op nummer 35. En vorig jaar om deze tijd bracht Enrique Iglesias zijn eerste tweetalige album uit. Europria. Eerder kwam uh, Enrique al met vier Spaanse en vier Engelstalige albums. De eerste Spaanse single van Up Horia, Mi En Amora. Die kwam gewoon op nummer 1 binnen in de Amerikaanse Latin Charge en deed het ook erg goed natuurlijk in Spanje. I Like It, dat werd de eerste Engelstalige single. Kon je hoge ogen in het lijstje, maar werd niet echt de gehoopte meegheid. Om niet meegeit nu wel te krijgen komt Enrique en na Heartbreak dat slechts als promo single vergeerde met de single Dirty Dancer. Ook Usher doet mee op deze club banger en een uh, toevoeging van zijn uh, aangename stem toch wel op deze plaat. Op nummer 35 deze week de nieuwe zing van Enrique Iglesias en Usher Dirty Dirty, nee Dirty Dancer, niet Diddy Dirty Money, Dirty Dancer. Enrique Usher, yeah, yeah. this is for the dirty girls all around the world. Here we go. Like she don't sleep. She's a vibe yeah, when she drinks, but she's. Samen met Asher uh, Hordian en de Dirty Dancer. Tweede binnenkomer van deze week en wel meteen op nummer 35 alweer. Goed bezig die jongen. We gaan maar een beetje verder draaien vanaf uh, internet. Want uh, de mp3'tjes die op de machine hier staan, die uh, hebben er geen zin meer in. Ik hoop dat het allemaal een beetje gaat klinken. Dat is natuurlijk de vraag, want de plaat die vorige week binnenkwam, die is van Beyoncé. Die heet Run the World Girls en kwam vorige week binnen op 38. Deze week stijgen ze vier plaatsen omhoog naar 34. Girls, we run this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 You might not be tomorrow Tonight,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 We ik over uh, Pitbull, Neo, Everjack en uh, Neer. Die laatste, dat is dan uh, de meest onbekende, denk ik, van allemaal. Pitbull komt dus weer eens met een eigen single, Een tijd niet gezien. Zijn laatste single dateert alweer van uh, oktober vorig jaar. Samen met T-Pain, Hey Baby, Drop It on the Floor. Afgelopen tijd was de rapper vooral te horen op wereldhits van andere artiesten. DJ Callas' Falling in Love van Usher, I Like It van Enrique Iglesias. Op dit moment is dus ook nog een uh, grote hit met Jennifer Lopez samen, Un Jeff Law. Op alle was Pitbull te horen en op zijn nieuwe single Give Me Everything Tonight werkt hij samen met Nieuw. Onze eigen Everjack en zijn protégé Nair. Give Me Everything Tonight klinkt als een uh, grote hit in wording. Een refrein en een heerlijke beat van Everjack zorgt daar wel voor. Opnieuw doet Pitbull dat slimme samenwerking met bekende artiesten Nio. Die is duidelijk van toegevoegde waarde op deze plaat. Zeker nog hij maakt deze plaat weer tot wat het is. Ongetwijfeld zal deze plaat weer echt gaan aanslaan in Jack Clubs En heeft Pitbull er dus weer een hit bij. Hij doet het goed in Europa. Samen met Nio, Jack en Dan komen zij dus binnen op nummer 33. Give me everything tonight. Voor de volgende plaat gaan we een stuk verder omhoog naar nummer 29 in de lijst. En voordat we dat gaan doen kijken we natuurlijk even achterom. We vinden namelijk onderaan de lijst Diddy the Dirty Money, Coming Home. Een week in de lijst zakken van 37 naar 40. Van 33 zakken naar 39 in de 17e week, Milk and Sugar. En uh, hey en daarna -na -na", natuurlijk samen met Faya, come deals. Cherise en Bruno Mars komen nieuw binnen Before It Explode op 38. En 37 voor Alicia Dixon. Samen met Jay Sean and Every Little Part of Me. 36, 16e week, Take That en The Flirt, zakkend van 28 naar 36. Ricky Glacias en Usher en The Dirty Dancer op 35. En 34 Beyoncé, Run The World Girls in de tweede week omhoog, van 38 naar plek 34. En 33 nieuw binnen, de Spitbull, Give Me Everything Tonight, Neon Tree's Animal vinden we op 32. It's all like a Dragonette. hello Zakt naar 31 in de 16e week En Robbie Williams Hard and I zakt hard En wel van 19 naar een nummer 30 Alweer in de lijst van Europa En voor de volgende plaat gaan we naar de Scouting for Girls op nummer 29 In de tweede week gaan ze omhoog Don't Want to Leave You Vorige week op 35 Nu nummer 9 yeah, Here's a song You can sing along to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 To leave you. Ondertussen alweer half vier geworden op deze zonnige vrijdagmiddag. en aan zo'n overgrote bevrijdingsdag schijnt ook deze vrijdag heel veel de zon. Welkom op wat uh, sleuerbewolking. Het blijft nog altijd uh, droog en het uh, wordt een warm met een temperatuur van ongeveer 22 graden. Aan zee kan het vanmiddag wel wat afkoelen door een zwakke wind die vanuit de zee komt. De wind die waait uit zuiden tot zuidoosten is zwak tot uh, hooguit matig van kracht. En vanavond en de komende nacht is het weer vrij helder en daalt temperatuur bij een meest matige zuidoostelijke wind naar een graad of 11, 12. Morgen is de aangevoerde lucht nog warmer, want de temperatuur stijgt overal in de regio naar zomerse waarde. Op de meeste plaatsen wordt het ongeveer 26 graden. Verder schijnt de zon weer flink, maar er is ook kans op wat sluierbewolking. De wind die wijt uit zuidoosten overwegend matig van kracht. Zondag dan beginnen we de dag met zonneschijn, maar in de middag neemt de bewolking toe. Aan het eind van de middag en zondagavond dan kunnen er zelfs wat buien gaan vallen in onze regio. Met kans op onweer. De wind die komt dan uit het zuidoosten en is overwegend uh, matig van kracht. De temperatuur stijgt zondag naar een graadje of 24. En na het weekend dan schijnt weer geregeld de zon. Maar vooral dinsdagmiddag en avond is de kans op wat regen en onweer. De wind waait dan uh, uit uiteenlopende in richting, dus zwak tot matig van kracht. En de temperatuur die stijgt dagelijks naar weer van uh, zo'n graadje of 24. Vorige week stond deze dame nog op plek 34, ledigaga in de single Judas. Deze week gaat ze zes plaatsen omhoog, komt ze terecht op nummer 28. daarmee doet. Dat wordt weer en dit. Deze plaat gaat dat straks ook wel een keer worden. Lady Gaga en Judas. En die plaat kwam ze drie weken geleden binnen en deze week gaat ze weer verder omhoog en wel van 34 naar 28. Een plaat die ook drie weken geleden binnenkwam en het ietsjes beter doet. Die is van Chris Brown en Benny Benassi. Beautiful People gaat in de derde week omhoog van 30 naar 27. Succes in de hitlijst van Europa aan handen van Giuliano en Anita Maier. Why, tell me why. In vierde week doen ze het goed weer van 27 nog een plekje hoger naar 26. daarvoor de Crash Brown en Benny Benassi in de Beautiful People. In derde week ook drie plaatsen omhoog van 30 naar 27. En de volgende plaats kwam vorige week binnen op 29. Schuift deze week alweer door naar 25 is van de dame die op 1 maart 1987 geboren is... Kesha Rose Siebert. Hij kent natuurlijk veel beter gewoon als Kesha. Verschillende hits heeft deze dame ondertussen al alweer op, er, uh, op de naam gezet. En een van deze hits, ja, dat is toch weer... Uh, Blow heet hij dan. Vorige week dus te vinden op 29, deze week op uh, 25. En daarna de snelstijgen van deze week, Adele, Someone Like You. Die ging namelijk omhoog van 31 naar 24. Dus eerst voor jou nog de nummer 25. En dan van Kesha en Blow. <laughs> You no, no.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 Deze week goed bezig. Someone Like You, dat was de snelste stijger van deze week. En met die single ging Adel namelijk in één keer zeven plaatsen omhoog. Of komt er vanaf plek 31 in één keer naar 24. Dus voor deze dame. Dan we verder met de lijst. Dan komen wij in plek hoger op nummer 23 Chris Brown tegen. Ja, ja, ja. Maar zo ja, yeah, yeah is het niet, want hij is alleen maar aan het wegzakken. En wel van plek 17 naar plek 23. Met alles in zijn 14e week. Volgende we vinden we op 22, zes plaatsen winst, vier plaatsen winst. In de vierde week ook voor Alexis Lexus Jordan en haar zingen. Hush, hush, hush. Ah. This Jordan en hash hash hash deze week op nummer 22. Op nummer 30 vinden we 1, uh, 21, nou doen we maar 11. Plaatsenverlies voor Robbie Williams, Hard and I in de 14e week zakken dus naar 30. Scouting for Girls, Don't Want to Leave You gaat 6 plaatsen omhoog in de tweede week naar 29. Lady Gaga en Judas gaat omhoog van 34 naar 28 in de derde week. Chris Brown, Ben Beautiful People, derde week omhoog van 30 naar 27. Juliano is aan met Anita Maaier. De Why Tell Me Why gaat nog een plekje hoger naar 26 in de vierde week. Kesha Blow, twee weken in de lijst. Van 29 omhoog naar 25. Adel, Someone Like You staat nu vier weken in de lijst. Gaat van 31 naar 24. En is met die uh, verbetering ook nog eens de beste verbetering van deze week. Chris Brown, yeah, yeah, yeah. In de 14e week zakken van 17 naar 23. Alexis Jordan, hush, hush, hush. In de vierde week ook vier plaatsen omhoog naar 22. En op nummer 21 blijft zitten, net als vorige week. You and me at six featuring shidi and Rescue Me. Dat dus de nummer 21 van deze week. Dat is ook meteen de laatste tot aan het nieuws van 4 uh, uur op deze zonnige vrijdagmiddag. Na het nieuws van 4 uur zijn we gewoon nog een uur lang bij je. Uh, op weg naar de nummer 1 van Europa. En welke plaat dat is, dat hoor je dus even voor de klok van 5 uur. I know, I'm it hard to breathe. And I've been drowning in my own sleep I feel a hate crashing over me So rescue me oh, oh, oh, oh, yeah. So rescue me Everybody need to cry before we break our aside I ain't a player without you I'm not okay people love eating now she wanna give me cold play uh and what you find you can't keep it you broke my heart in a million tiny little pieces and I was purged on you never put hurt on you talking to your girlfriends trying to find dirt on you damn this is what we have come to when he was cheating I was the person you run to guess it's for another time this is what I come to find should have seen it